4 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van brandstichting in een moskee in Brussel... wordt aangeklaagd voor terrorisme. Bij de brand afgelopen maandag kwam de imam om het leven door rookvergiftiging. Volgens persbureau Belga is de aanklacht verzwaard... omdat de man zijn daad pleegde uit religieuze motieven. Hij houdt de Schiiten verantwoordelijk voor het geweld in Syrië. De onderwijsbonden en minister Van Bijsterveld... hebben op een besloten bijeenkomst in Amersfoort met elkaar gesproken... De laatste maanden waren er harde woorden gevallen... door de bezuinigingen op zonder onder meer het passend onderwijs. De zogenoemde Nationale Onderwijsdag was georganiseerd... door christenunie Slop en enkele onderwijsorganisaties. Ook vertegenwoordigers van de meeste politieke partijen waren aanwezig. Slop organiseerde de dag om herstel van wederzijds begrip te creëren.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de Avro. Hans Smit. Nog een half uur hier vanuit Carré. Straks gaat Cornel Maas vertellen wat er vanavond in Opium Televisie zit. Om vijf over half elf op Nederland. Twee uh, verder. Uh, Esther Cavallo, die heeft uh, het boek gelezen... Uh, Just Kids van uh, Patti Smith. Uh, een, een citaat eventjes uit de Volkskrant. Alleen al als beschrijving... van het culturele klimaat in New York... in de vroege jaren 70 is Just Kids... meer dan geslaagd. Een ode aan de vriendschap. Uh, nou ja, daarover dus, over dat boek straks. Uh, de vriendschap uh, gaat het dan over... tussen Patti Smith en Robert Mapplethorpe... de fotograaf. Uh, verder bellen wij met Victor Leu. Die zit in de bus uh, onderweg naar een voorstelling. En de tachtig seconden daarin... Hoort u straks Martine Bond uit Volendam. De tip van Leo Blokhuis. Eerst eventjes andere muziek. De Brits-Ogandese soulzanger Michael Kiwanuka. Daar gaat u straks naar luisteren. Eerst maar eens even kijken hoe het op de weg is. Maar dan bedoel ik niet op de weg qua snelweg. Maar op... Ja, de fietsweg. Hoe zeg je dat? Op een fietspad. Nou, laat zo Remo, Hier is uh, Gio het. Als het zou mooi zijn als we op het fietspad zouden blijven daar. Maar uh, ja, doen fietspad ze niet fietspad te bekennen nee, daar in nee. Italië. Joh. Nee hoor. Gewoon <laughs> lekker op de kustweg. Daar langs de Middellandse Zee. Slingerend. We komen zo meteen bij de Capo Mele. Dan de Capo Servo. Oh, Capo Bertha. Ja, die weg dus. En dan linksaf. De Cipressa. Uh, en dan gaan we... Nee, rechtsaf. Dus oh, als je linksaf gaat, rij je zo de zee in. Dat, uh, dat lijkt me ook erg onverstandig voor deze mannen. Uh, we hebben een boeiend gevecht gezien tussen een eerste en een tweede peloton. De kopgroep is inmiddels ingelopen. Eerste peloton met eigenlijk alle favorieten. Tweede peloton, vooral met Mark Cavendish. De wereldkampioen die moest lossen in de eerste serieuze beklimming van vandaag. Maar dat gevecht is inmiddels wel afgelopen, lijkt het. Want het verschil is weer opgelopen tot 1 minuut en 5 seconden. En we zagen zojuist een mooi gebaar van Mark Cavendish in de richting van een ploegenoot. Hij legde even een hand op de schouder, kneep hem even in de nek. van: joh, prima gewerkt. Maar het hoeft allemaal niet meer. Het gaat niet meer lukken vandaag. Vandaag dat ik denk dat die achtervolgende groep... zo meteen nog wel grotere achterstand gaat oplopen. In die groep trouwens ook de Nederlands kampioen Pim Lichthart. We zagen daar een mannetje van Van Solijn, Larsson. We zagen twee mannen van Rabobank. Maarten Wijnands en Maarten Chalingi En Gerald Siulek. En dat is toch wel belangrijk... want dat is een van de luitenants van Tom Bonen... die in dat eerste peloton zit. Hij zou eventueel de sprint moeten aantrekken voor Bonen... maar hij is er dus niet bij. In dat eerste peloton al die grote namen bij elkaar. Minus Mark Cavendish. De strijd kan zo meteen echt gaan beginnen als we al die capos, al die, die kleine bergjes, als we die achter elkaar gaan krijgen op dat hele slingerende, maar toch wel mooie brede weggetje langs de Middellandse Zee in Milaan-Sanremo. 46 kilometer nog. 46 kilometer tot aan de finish. Dankjewel Gio Lippens, wat maakt hier toch altijd spannend hè, zo weer zo'n wedstrijd. Milaan-Sanremo in dit geval. Um, uh, ik, ik, ik wil eventjes de muziek, die, waar ik het in feite net al over had, dan ga ik even mee door met het verhaal. De Brits-Oegandese soulzanger Marco Kiwanuka die werd begin dit jaar door de BBC uitgeroepen tot de belofte van 2012. Nou, dat is altijd leuk natuurlijk. Hij schaarde zich daarmee in het rijtje van Adele, Keen en Mika. En sinds deze week snappen, snappen we allemaal waarom. Zijn debuut, Home Again, is een prachtig, rijk, gearrangeerd album. En nu heeft de Kiwanuka deze week al veel op Radio 1 kunnen horen, want Home Again was de week-CD. 29 april, dan geeft hij een uh, concert in de Melk weg, maar teleur, teleurstelling is er ook, want het concert is nu al uitgekocht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 turn me around so I I'm that I Michael Kiwanuka komt van het album Home Again. En uh, dat is deze week de Radio 1 CD. Tell me your tales, het nummer dat u hoorde. Wilt u meer, uh, Michael Kiwanuka, dan uh, kunt u vanavond, als u in de buurt bent, naar uh, Stubbs Barbecue. Als u denkt, waar is dat? Dat is in Austin, Texas. Maar u kunt ook naar, uh, naar de Melkweg op 29 april. Alhoewel, het is dan wel uitverkocht. U uh, kunt ook gewoon die, die uh, CD kopen natuurlijk. Home Again heet die. De 80 seconden. Elke week geven wij een latent talent... of talent wat echt de moeite waard is, de ruimte. 1 minuut en 20 seconden. Het is niet veel, maar het is toch ook een mooie binnenkamer... om hier dus in carré te staan. 1 minuut en 20 seconden om je kunnen te tonen. En deze week is dat een... Is iemand uit Volendam? Volendam. Waar ligt dat hier? Volendam. Martine Bond en muziekgoeroe Leo Blokhuis... die tipte daar bij ons. En dat, uh, dat gaat, daar gaat u nu naar luisteren. Leo die vertelt eventjes uh, waarom Martine zo goed is, hoop ik. Toch, Leo? Martina Bond. Uh, ik kwam er toen ik haar pas tegenkwam achter... dat wij elkaar al eens eerder ontmoet hebben, een jaar of tien geleden. Zij zong toen een liedje op de bank bij Marie Kwakman. Dat is een zangeres die wij beter kennen als Marie Bell. Wat ik daar deed, dat is een lang verhaal. Wat zij daar deed, moet je de Marie zelf vragen. Maar feit is dat ik toen al behoorlijk onder de indruk was van haar stem. Ze kan prachtig zingen. Ik denk dat zij echt een hele grote uh, kan worden. Ik dicht haar in elk geval een prachtige muzikale toekomst toe... want ik hou erg van de dingen die zij maakt. Ze komt uit Volendam. Daar komen tegenwoordig heel veel muzikanten vandaan... die verder niets met die beroemde of beruchte palingsound uh, van doen hebben. Uh, Martine ook niet. Ik ben benieuwd wat jullie vinden... maar daar krijgen jullie nu, begrijp ik, 80 seconden de tijd voor. Dat is wat kort om een zangeres op te beoordelen. Maar Martine gaat je gewoon uh, overtuigen. En Martine, zet hem op. De 80 seconden van Martine Bond. MUZIEK The spear. En dan heb je nog perfecte timing in de huisbal van de mooie stem. Martine Bond, getipt door Leo Blokhuis. Martine, kom even aan tafel zitten. Misschien makkelijker dan daarbij bij die Mieke van blijven staan. Want die staat meer op zang ingesteld dan op gesproken woord. En het schijnt het daar een verschil tussen. Misschien okay. heb je wel een heel andere stem, als je praat, weet ik niet. Zeg eens wat. Hoi. Goeie binnenkomen. Zeg, wat zit er toch in dat water in Volendam? Leg eens uit. Um, ja... Volgens mij niks. Nee, ik verklaar het altijd, uh, het feit dat er zoveel talent uit Volendam komt. Want die vraag krijg je natuurlijk altijd. Uh, ja, ik denk dat um, ja, als kind in Volendam uh, word je er heel snel van bewust... dat er heel veel muziek wordt gemaakt. Dus ik denk dat je sneller geneigd bent om te kijken bij jezelf... kan ik misschien ook zingen. Hmm. En er zijn heel veel uh, ja, beentjes en uh, muzieklessen, weet je. Dat wordt gewoon heel erg gestimuleerd. Ja. En dan om muziek te gaan maken. Ja, voel jij je nu verwant meer aan uh, iemand als Casey Mayfield? Uh, of, of aan uh, uh, die jongens... Uh, hoe heet het zo keer? Nikke Simon. Dan toch Casey Mayfield. Ja? Ja. ja. Want je, je hebt ook een album uit. is zag ik. Hier ligt op tafel. Bittersweet Love. Ja. Uit 2006. Dat is een ouder album. Maar ja. er komt een nieuw album uit. Er komt een nieuw album. Daar ben ik mee bezig. Die is bijna af. Dus... Uh... Die komt eraan. Ja, En, en uh, nog even de vraag, want dat wilde ik toch wel weten... naar aanleiding van het verhaal van Leo. Wat deed jij op de bank bij Maribel? Um, ja. Nou, uh, dat ik um, een jaar of zestien was... toen uh, ben ik gitaarles gaan nemen bij haar ex-man. Toenmalige man. En um, ja, ik was er eigenlijk dag en nacht. Marie en ik waren goede vrienden. En uh, hij had dan zo'n schuurtje. En dan maken we dan samen muziek. Echt de hele dag. En liedjes opnemen, ook mijn eigen liedjes. En uh, dus ja, vandaar dat ik daar was. Maar ik weet ja, ja. het zelf niet meer uh, dat nee, Leo nee. er toen was. Toen nee. kende ik hem ook nog niet. Ja, het was Leo ook nog gewoon. Leo Ja, Geen... precies. Maar het was wel ontzettend grappig uh, dat het daarop kwam. Ja. Dat hij daarover begon. Toen zeiden, ja, er zat een meisje daar op de bank. Met lang blond haar. En die kon heel mooi zingen. Ik zeg, maar hoe lang was dat dan geleden? Ja, tien jaar. Ik zeg, dat was ik. <laughs> <laughs> mooi verhaal. Prachtig. Goed, nou, wat houden je uh, in de gaten. Dat uh, lijkt me een goede, toch? Leuk. Ja, fijn. Dank je wel. Uh, je duurt uh, nu even niet rond, maar uh, we, we kunnen natuurlijk altijd op je site kijken. Ja, we hadden dus ze dan alle optredens ja. op. Martinebon.nl voor de, de verschijningsdatum ook van het, uh, van het album en eventuele optredens. En uh, heeft u zelf een talent in huis, denkt u van uh, ik wil ook wel op, hier optreden. Of die kan hier optreden. opium.afro.nl. Dit is Opium. Zangeres en uh, dichteres Patti Smith uh, wordt wel de godmother van uh, de punk genoemd. Van de punk. Haar boek Just Kids ligt hier op tafel uh, met memoires over haar stormachtige relatie met fotograaf Robert Mapplethorpe. werd een, uh, werd een succes in Amerika. En won de National Book Award en de Nederlandse vertaling is er nu ook. En die heet ook gewoon nog Just Kids, niet voor niks, omdat dat toch wel een belangrijk het moment is geweest dat iemand dat tegen die twee zei in New York. Ik praat daarover met de muziekjournalist Hester Cavaljo... want jij hebt het boek gelezen. Ja. Ja. Just Kids. Zullen we dat meteen maar even duiden? Want het was een moment ergens in Washington Square of zo... Dat... Ze op de foto weer gezet, hè, geloof ik, die twee. Ja, nou, het tweetal, um, Maplethorpe en Betty Smith, ze zagen er wel bijzonder uit. Uh, eigenlijk heel anders dan de gevestigde mode toen. Niet hippie-achtig, hij was een soort ze zeeman om te zien. En zij was existentialistisch gekleed. En ze liepen samen op het Washington Square. Ze woonden in Brooklyn en ze waren heel erg arm. En ze gingen toen even een uitje maken naar Washington Square... En daar liep een, een echtpaar, een echtpaar. En die vrouw die vond hun heel interessant. En die zei van, uh, oh, het zullen wel kunstenaars zijn. Maar ook de man zei, nou, they're just kids. Hm. En dat was eigenlijk... Uh... Maar nou ja, dat vond waarschijnlijk was hij het daar wel mee eens, ja. Patti Smith, toch ja. nog. Maar had die vrouwen toch goed, heel goed gezien? Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. Ja. Ja. Want het waren ware kunstenaars. Ik bedoel, één van de twee is overleden. Robert uh, Meepathorp is er niet meer, maar uh, Patti Smith is er nog wel. En hij, uh, natuurlijk uh, ja, vooral als uh, fotograaf, uh, Robert, uh, heeft ook prachtige dingen gemaakt. Ja. ja. En de muziek van Patti Smith, want jij schrijft over muziek. Wat vind jij van haar uh, muziek? Ja, nou, ik vind dat heel erg goed. Ja. Ze moeten even naar luisteren om een idee te geven van mensen die denken van Patty Smith, wie is er ja. ook alweer? Barefoot, ook zo'n mooi nummer van haar. Veel mooie muziek gemaakt. Heb je dat ooit live zien spelen? Ja, heel vaak. Hm? De allereerste keer toen wilde ik ook al gaan te spelen. Dus er was echt nog begin tachtig. Toen trad ze op in de Ahoy. Het was echt heel groot. En toen mocht ik niet gaan, want ik was nog, was nog op school en zo. En toen werd er vooral heel erg van aanstoot aangenomen... door de toenmalige recensenten dat ze haar haar niet had gewassen. Want toen had ze zelf ook gezegd... Ja, ik had geen tijd om mijn haar te wassen voor mm. jullie. Dat zelf vet haar. Het lange, sliertige haar. Sluike, sluike haar ja. En uh, ik heb haar gezien in de jaren negentig. En ah. vorig jaar was ze in Amsterdam. Het was, ze is nu 64 en ze is nog steeds een ongelooflijke ja, kracht op het podium om te zien. ook Omringd mm. door haar band van allemaal hele jonge mensen. Ja. En zij is dan gewoon de, de aanvoerster en de gangmaker. Ja. En ja, het is ontzettend mooi. En ze is ja. ook echt een overlever, vind ik. Ze, ze, niet alleen van die periode van de jaren zeventig is ze nog als een van de weinigen actief en nog in leven. Maar ook van haar eigen... Bestaan. Ja. Niet alleen, uh... is het is een beetje de, de, de, de sfeer van uh, rond Andy Warhol, hè? Dat, dat, dat, die, die, uh, of niet? Zie ik dat verkeer? Die zien, nou, ja, daar was scene... Maplethorpe wel heel erg door gefascineerd. Ja. maar zij was niet zo. Heel, zij was meer de Byte-poets en mm -hmm. meer ook de Franse dichters Rimbaud en Verlaine. En ze was, dat hele romantische, duistere trok haar heel erg aan. En Maplethorpe, die kikte wel heel erg op die uh, Warhol-scene. En nou, ze woonden op een gegeven moment samen in het Chelsea Hotel. En daar ontmoetten ze dus heel veel ja, wat, nu, wat wij nu als corrivee zien. En toen waren die dat ook al wel voor een deel. Zoals uh, Tom Wolfe, de schrijver. En Burroughs. En, nou ja, William Burroughs, al, ja. ja. En allerlei muzikanten die daar in en uit liepen. En daar keken ze heel erg tegenop. Ze waren nog toen zelfs ja, nog zo pril. Ja dat ze daar heel erg veel ontzag voor hadden. Ja, is het ook in, in het boek uh, veel name-dropping? Juist niet, hè? Het is niet dat ze ontzettend willen laten weten... van nou, maar die en die heb ik allemaal uh, op voet van gelijkheid verkeerd. Dat is het niet. Nee, vind, nou, dat vind ik juist ook zo mooi in het boek. Dat het gaat echt heel erg om hun tweeën... Mm -hmm. en hoe zij samen de wereld zagen... en hoe ja. ze daar zich uh, een plaats in verwierven... En nou, ze hadden wel heel veel bewondering voor mensen... maar niet op een dweperige manier. Nee, Dat nee, zeker nee. niet. Nee, uh, Robert P uh, zullen we die even neerzetten? Dat is een fotograaf die vooral bekend is van de homo-erotische foto's. Maar ze hebben samen gewoond in eerste instantie. Ja, en, ze en dan waren... komt het moment dat hij uh, ontdekt dat hij homo is... en uh, uit de kast komt en Ja, dat is... Nou, het ging niet voor... zo plotseling. Maar voor haar is dat heel... Uh, nou, ik... Ja, heel schokkend. Voor ja. haar is dat heel schokkend. Ze, ja. hebben, nou, ze hebben eerst een hele uh, nou, pure liefde. Later wordt het al wat ingewikkelder met anderen erbij. En, of dan gaan ze ook uit elkaar. Maar ze blijven gewoon steeds heel erg bevriend. Ze blijven mm -hmm. een, een duo. Ja. En op een gegeven moment uh, ontdekt hij de homoseksuele scene in New York. Niet alleen dat hij daar uh, seksuele identiteit beter in past... dan in het uh, hetero-wereld, hetero -wereld, maar ook als cultureel fenomeen. Mm. eigenlijk. De SM-clubs en de bondage. Dus, ja, Met de kettingen en, kettingen en handboeien en dergelijke. Ja. En dat vindt hij ook een interessant onderwerp om te fotograferen. Hij is altijd heel erg gefascineerd geweest. Ook door religie, door rituelen en... Cinemonies. Dus hij, hield dat hij zag die SM-wereld ook een beetje als een soort ritueel. En daar heeft hij dus uh, zijn onderwerp van gemaakt voor foto's. Ja, zijn zij ook altijd uh, met elkaar verbonden gebleven? Of zijn zij uit elkaar gegroeid uiteindelijk? Nou, ze zijn zeker met elkaar verbonden gebleven... in de zin van dat hij ook altijd haar hoeze fotografeerde. En hij was een beetje haar persoonlijke fotograaf. Maar op een gegeven moment heeft Betty Smit... zich eigenlijk teruggetrokken uit de New Yorkse wereld... toen ze zo rond begin tachtig... Uh, nou, ze was in ieder geval getrouwd met uh, Fred Sonic smith ook een uh, muzikant. Mm -hmm. Maar ze zijn gaan, buiten New York gaan wonen en kregen twee kinderen. En uh, na toen maakten ze ook geen muziek meer. En nou, Maplethorpe werd ziek op een gegeven moment en hij is uh, overle overleden eind 80. Maar toen, ze waren wel hecht, maar niet meer dagelijks. Nee, nee, maar tot het einde toe... Uh, want ze neemt ook echt afscheid van ja, de uh, mooie scenissen. Ja, ze was mooie mooie erbij dat, en dat, dat, ja. dat hij stierf. En zo, ja. ja, ze was gewoon echt zijn uh, sidekick in alles. Ja, ja. wat ik ook, heel, ook dus meer in het begin van het boek heel mooi vond... is dat... Uh, ze, uh, bij elkaars familie op, op bezoek gaan. Dat, uh, die streng katholieke familie ja. van uh, Robert... En, en de wat meer uh, Gezelliger. Uh, gezellige familie van Patty dat, dat uh, uh, Robert onder invloed is van... Uh, LSD. Asset, of weet ik veel. Als hij bij uh, uh, de familie van haar op bezoek is... dan ziet hij in een of andere schaaltje ziet hij staan... waar ja. hij helemaal van onder de indruk is. En dat heeft hij tot het einde van zijn leven heeft hij dat bewaard. Ja, toen had hij een enorme uh, kunstverzameling. Want hij heeft heel veel geld uit... zijn geld in ja. kunst omgezet. dat had hij allemaal prachtig Venetiaans glas. En er stond dan dat... Kleine schaaltje of bakje van de moeder van Patty stond daar dus nog tussen toen, ja. ze toen hij eenmaal overleden was. Ja, ja. Geeft het een mooi boek van, van de scene? Eh, of is het echt een, een mooi, mooi beeld van een, ja, een soort soort verwantschap, zielsverwantschap? Ja, nou ik vind het, het is een heel mooi tijdsbeeld van eind jaren 60, begin jaren 70 in New York, omdat het mm -hmm. een, een hele tot de verbeelding sprekende periode... toen New York ook nog echt bohemien was... en mensen echt nog uh, voor een paar cent ergens konden wonen. En allemaal, nou, het was ook heel uh, ja. gevaarlijk en, en crimineel en dergelijke. En vies en dergelijke. En vies, oh, maar ja. ook wel heel uh, bloeiend op een mm -hmm. bepaalde manier. Ja. En uh, Dus dat vind ik er heel mooi aan. En de, de, de mensen die ze natuurlijk toch ook beschrijft... die we ook inmiddels kennen, zoals Sam Shepard... met wie ze een relatie had, de toneelschrijver en ja. acteur en Jim Carroll, ook een dichter. Maar wat ik vooral ja, heel mooi vind... is hoe zij, behalve... ze beschrijft hun relatie... Mm -hmm. maar eigenlijk beschrijft ze ook vooral... naar mijn idee, het... Uh kunstenaar worden. Dat ze allebei ja. waren ze bezeten ja. van ja. creëren, maar ook wisten ze eigenlijk niet helemaal goed ja. nog waar het toe moest leiden. Ja. Werd ze werden schilder, tekenaar, ze tekenden de hele nacht door samen. luisterden ze naar één plaat de hele nacht. Ze heet weer John ja. Coltrane. Ja. Ja, precies. En dan, dan creëerden ze maar. En, en ja, dan is het mooi, omdat wij nu weten dat hij dus een hele beroemde fotograaf werd. En zij werd dichteres, zangeres. Maar dat wisten ze zelf toen nog niet. Nee. En dat vind ik een heel ja, bijzonder dat hij zo heeft gekozen voor die periode. Ja, ja, ik vond het een heel boeiend, heel boeiend boek. Just Kids heet het, Patty Smith die schreef het. De Nederlandse vertaling is uitgekomen bij uh, uitgeverij De Geus. Uh, overigens, uh, Patty staat op 7 juli staat in Paradiso. Oh, okay. uh, staat hier. Dus ik denk, aan dat, denk dat het waar is. Ga je daar naartoe als het zo is? <laughs> ik denk dat ik er wel weer even ga kijken. Al ja. is ze 64, of juist omdat ze 64 nee, is, ik weet ja, nooit er... of de laatste keer de dus zoektocht ja, is... erbij zijn. Mm, ja, goed. Uh, dankjewel, Hester Cavaljo, voor, uh, voor het lezen ja. voor ons van, uh, van dit boek Just Kids van Patty Smith. De bus onderweg naar een optreden. Deze week met Victor Leu, Die speelt George in de klassieke Who's, Who's Afraid of Virginia Woolf? Of Wie is er bang voor Virginia Woolf? Zoals het in het Goed Nederlands heet van Edward Elby. Het toneelstuk over de intense strijd in het huwelijk tussen George en Martha. Gespeeld door Linda van Dijk. Die speelt dan dus Martha, begrijpt u wel. Trekt op dit moment door het land. En de bus is onderweg naar Drachten, als ik mij niet vergis. Victor, goedemiddag. Ja, hey, goedemiddag. <laughs> waar, waar ben je ongeveer nu? Susan, waar zijn we nu? Susan! <laughs> Susan, waar <Suzanne> zijn <Basijmen>. we? <laughs> Emeloord. trouwens Emmeloord! Emeloord. Oh, dan moet je die hele polder nog door, joh. Ja, dat is, is een beroep, hoor. Acteren. Nou zeg. Ja ja. ja, ja, ja. En vroeg vertrekken dus ook. Reis je ook samen met Linda? Of niet? Ja, dat is al. Oh ja, oké. Okay. Uh, echt mooi met Linda. Iedereen is lekker een beetje aan het soezen. Oh ja. En, en, en dan... is, uh, als, je, als je ergens... Uh, en rijdt, dan uh, is iedereen altijd een beetje, beetje aan het slapen. voorts. En uh, als je dan terugrijdt, dan is iedereen helemaal opgewonden. Ja, er zit adrenaline nog uh, volop in het bloed natuurlijk. Ja. Uh, is er uh, ook in de bus een, sprake van de strijd tussen jullie? Dat bijvoorbeeld Linda bij het raampje nee. wil zitten? En, uh, nee. Nee? <lacht> nee, we zijn nu heel erg uh, rustig. We, we, we, we hebben gisteren gehoord dat we genomineerd zijn voor de genoemde publiekspreis. Ja, gefeliciteerd. Ja. En uh, Mario Sentinel is ontzettend enthousiast en We hebben geen eigen tot <laughs> ja. Zijn er ook nog bepaalde rituelen onderweg in de bus, Victor? Dat je zegt van uh, muziek die er wordt gedraaid of iets dergelijks? Nee, het hoofdritueel is. is, is, is slapen. Weer, ja. Is ja. rust, ja. ja, ja, ja, het ja het nou, dat ja. je daarnaartoe dan kan leven. je voorstellen. Ja. Nou, gaat, nou gaat die voorstelling van LB gaat natuurlijk over een, over een huwelijk, over die twee, uh, jij speelt toch heel vaak, heb je uh, samen met Linda gespeeld. Uh, hoe, hoe is dat huwelijk? Hoe, hoe blijft dat toch zo goed? Ja, nou ja we voelen elkaar gewoon ontzettend goed aan. Dus mm. ik, ik heb uh, dit is de derde productie in, in negen jaar. Ja. Uh, dus uh, ja, een keer van een keer of 80, dus ja, heb tachtig. dat denk ik iets van tachtig voorstellingen die wij uh, nu nou ja. En uh, ja, goh, het is heel, heel lekker spelen. Gewoon. Je kent elkaar door en door. Ja. Uh, Ik uh, voel elkaar goed aan. Ik kan alles tegen elkaar zeggen. dat is gewoon heerlijk. Ja, het is een, goed, ja. het is een fijne combinatie. Ja. Goed, veel plezier daar vanavond. Dankjewel. Indrachten dus. In, dat zal wel in de lawaai zijn, neem ik aan. Uh, uh, veel succes dus inderdaad. Samen met Linda van Dijk, Eva van der Weijden, Mohamed Azai uh, nog tot 13 juni op verschillende plekken in het land. En uh, voor alle speeldata kunt u kijken op uh, hummelink met ckstuurman.nl. Want dat is het impresariaat dat die voorstelling uitbrengt. Um, vanavond vijf over half elf. Als ik me niet vergis, uh, Cornel Maas met Opium Televisie. Is het vijf over half elf? Vanavond uh, op je inderdaad, even over half elf op ja, ja. Nederland 2. En dan is de gast onder andere Peter van Straten, tekenaar. Die praat over zijn grote voorbeeld Joost Pier. Hun werk wordt nu gemeenschappelijk uh, geëxposeerd in Zutphen. Michiel van Erpen is een filmmaker, documentairemaker maken... over zijn film over transseksuelen... met een van de vrouwen die in zijn film een hoofdrol speelt. Namelijk Corine van Tongelo. Helemaal uit Vlaanderen overgekomen. En natuurlijk Paul de Lee, want die weet alles van het actuele nieuws altijd. En uh, <laughs> was je eigenlijk uitgenodigd voor het boekenbal? Nee. Ik heb toch een heel uur vooral uh, geschreven, maar ik weet niet, nee. Wel voor het kookbal. Het kookboek en dergelijke. Ja, want Paul heeft namelijk een kookboek uh, geschreven. Daar gaan we het vanavond niet over hebben, maar wel over een ander boek dat hij heel geweldig vindt. Dus hij gaat zich vanavond kenbaar maken als een groot boekenliefhebber. Hoe leuk is dat in Opium vanavond even na half elf. Dankjewel, Cornel Maas. Herstekavaljo, dankjewel voor je bijdrage. Martine Bond, bedankt voor die prachtige 80 seconden. Volgende week meld ik even dat we er niet zijn door het wereldkampioenschap Allround Schaatsen. De uitzending van vandaag die is terug te luisteren op onze website, opium.avro.nl. Na het nieuws gaat hier de NOS verder met, uh, met het Sportforum. En daarvoor zit klaar Dionne de Graaf. Dionne, goedemiddag. Goedemiddag, Hans. wat ga je doen? Uh, Tom Boot zit hier, Aat de Mos zit hier, Iwan van Duren van VI. We gaan praten over voetbal. Er is veel gebeurd in de voetbalwereld uh, de afgelopen week. Het ontslag van Rutte, ja. AZ door in de Europa League. Maar er wordt ook gefietst, Milaan-San Remo. Mm -hmm. Dus we gaan ook veel praten over fietsen. Oké, dat Ja, ik goed. Ja, vind ik hartstikke leuk. Okay. Ga volgen. Dank je. Ik ben benieuwd. Uh, uh, op dat fietspad, langs, uh, langs, het, uh, langs het water daar. Uh, wilt u reageren op dit programma? Dat kan. Op je met avond.nl. Vergeet, als u niet naar de sport wil luisteren... dan uh, kunt u ook uh, om vijf uur kijken naar Kunstuur op Nederland 2... met een reportage onder andere over Charlotte Dumas... de fotograaf die een serie maakte over de reddingsronde bij de aanslag van 9-11. Um, ja, dat was het eigenlijk wel wat ik u wilde melden tot uh, over twee weken. En uh, maak er vooral een uh, fijn weekend van. En uh, hier is het nieuws van half vijf met Marielle Achtman.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 De organisatie had gerekend op een paar duizend betogers. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Op de meeste plaatsen overheerst inmiddels bewolking. Hier en daar valt ook een bui. En dat houden we eigenlijk wel vast voorlopig. Betekent dat de temperatuur langzaam omlaag gaat. Uiteindelijk minimumtemperaturen vannacht van zo'n 6 graden. En in de loop van de nacht trekt er wel wat actievere neerslag over het land. De meeste neerslag morgen in het noorden van het land en ook in het oosten. Buiig weer daar in eerste instantie met wolkenvelden. In het zuidwesten knapt het al sneller op, wordt het droger, gaat de zon af en toe schijnen. En in de middag kan er dan eigenlijk overal nog een enkele bui vallen. Op veel plaatsen ook weer de zon erbij. Morgen wordt het 9 tot 11 graden. En het lenteweer gaat zich daarna rap herstellen, want vanaf maandag blijft het voorlopig droog. Met duidelijk meer zon in oplopende temperaturen. In de loop van volgende week wordt het weer 15 graden. West, West, West, West Radio 1. Langs de lijn met Dionne de Graaf. Dag dames en heren, goedemiddag. Dit is Langs de Lijn op zaterdagmiddag 17 maart. De dag waarop we veel te bespreken hebben over de afgelopen sportweek. Dat gaan we straks doen in het Sportforum. Maar het is ook de dag van de eerste voorjaarsklassieker van het seizoen. Milaan-San Remo, 6,5 uur zitten ze al bijna op de fiets volgens mij. En ze zijn er nog niet. En hoe lang is het nog? Nou, ze zijn er nog niet hoor. Nog precies 25 en kilometer en 600 meter. En dan zijn ze hier op die prachtige Lungomare Italo Calvino. Altijd heerlijk om die naam weer eens een keer te kunnen uitspreken. Dat is de plek daar aan het water in Sanremo, waar Milaan-Sanremo de laatste jaren finished. We kijken naar een peloton, een groot peloton hoor. Ik denk een man of 80, 90 misschien wel. Aangevoerd door de mannen van Liquigas Agnoli is de man daar aan de leiding. Nibali zit daar toch in het derde wiel. En wel heel verrassend, ook Philippe Gilbert, die rijdt goed mee. Gilbert, die een slecht voorseizoen achter de rug heeft in de Tireno Adriatico. Eigenlijk min of meer voor spek en bonen meereed, Had last van, zijn, van een tandontsteking, maar blijkt toch... Nog nu wel weer zo goed dat hij mee kan in ieder geval in de eerste delen van het peloton. Ook Johnny Hogeland zagen we daarbij zitten. En eigenlijk alle favorieten minus één. En dat is de grootste van allemaal. Althans niet in uh, lichamelijk opzicht. Maar wel als favoriet Mark Cavendish, de wereldkampioen. Hij heeft al moeten lossen op de eerste klim van betekenis van vandaag, Le Manille. Hij reed in een groep uh, op achterstand. En die achterstand is alleen maar groter geworden. Vijf minuten inmiddels is de achterstand van Mark Cavendish. Nu zien we wat aanvallen aan de voorkant van het peloton. We zitten op de 25 kilometer nog te rijden. Ja, dankjewel Gio. We blijven deze koers uh, op de voet volgen. Maar uh, er is nog iets anders waar we het over moeten hebben. En dan gaat het over doping. Um, straks dan komen we natuurlijk bij uh, ons sportforum. Ik zal wel vast even zeggen dat Iwan van Duren van VI hier zit. Atomos zit hier. En Tom Boot, uh, welkom alle drie. Straks uitgebreid voetbal. Um, maar eerst dat, uh, dat uh, ja, nieuwe dopingmiddel. In de Telegraaf stond vanmorgen... een. Een verhaal over Icar... En toch is de wedstrijd belangrijker dan dat dopingverhaal. Gio Lippens. Ja, want ik zei net op die Jeep Pressa, daar reed iemand weg. En ik denk, nou, dat is niet zo belangrijk. Want dat was Francisco Villa Erondea van een kleine groep. Kleine ploeg, in Siel Namet uit Ierland. Een Ierse licentie. Maar wie kreeg hij met zich mee even later? Johnny Hogeland. Hij heeft het aangekondigd. Gisteren zei hij het al in het hotel bij Vakantse Hij werd vijfde in de Tireno Adriatico is de man in vorm op dit moment. En weet gewoon dat hij niet moet wachten... Hier tot die sprint op die prachtige boulevard in Sanremo. Hij moet eerder weg, vandaar dat hij nu probeert op de flanken van de Cipressa. Het gaatje is niet groot hoor, maar twee man aan de leiding. Hogerland en die Villa Rydonea. Goed, we hadden het over het uh, nieuwe dopingmiddel. En in de Telegraaf stond uh, een verhaal over iCar. Een middel waardoor het uithoudingsvermogen toe zou moeten nemen van renners. Ze zouden het middel bestellen via internet. Zouden het dus ook al gebruiken. We gaan er even over praten met Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. Goedemiddag meneer Ram. Goedemiddag. Bent u op de hoogte, was u op de hoogte van het gebruik van ICAR? Ja hoor, we, we hebben het er eigenlijk al veel langer over. Um, hoeveel het gebruikt wordt, dat weten we niet. Maar ja, het zingt al een tijdje rond. Dat is wat dat betreft ook zeker niet nieuw. Nee, hoe, la hoe lang zingt het al rond? Het laatste wat ik kon vinden was uit 1998. dus dat is tien 14 jaar geleden. Het, het is een, een middel dat getest is op muizen. Is het een middel dat nog in ontwikkeling is? Ja, precies. Het is, uh, het is niet uh, beschikbaar voor menselijke consumptie. Althans, niet, uh, niet officieel op de markt. Dus alles wat er gebruikt wordt, moet in ieder geval illegaal zijn. En er zijn ook geen publicaties van uh, testen op mensen. Dus we weten alleen maar hoe het op muizen en wat uitpakt. Ja, maar het, het zou wel door mensen gebruikt worden of kunnen worden? Het zou kunnen, zeker. Ja. ja. En, en wat doet het middel dan? Eigenlijk twee dingen. Ten eerste hebben ze dan de theorie, want het is dus niet getest. Um, en het zet de bloedvaten uit, waardoor bloed makkelijker rondstroomt... en dus uh, sneller zuurstof bij de spieren is. En het bevordert de verbranding, zeg maar, de stofwisseling in het lichaam. Ja. Is het, het, het klinkt heel gevaarlijk. Is, is dat het ook? Het klinkt een beetje als een paardenmiddel. Ja, nou, in die zin, juist omdat het niet getest is, weten we dat niet goed. Uh, mm -hmm. Want het risico zit nu juist in het onbekende. Uh, het is een lichaams-eigen stof, dus op zich uh, is, is de stof zelf niet zo gevaarlijk. Maar we hebben geen idee wat het doet als je dat in grote hoeveelheden langdurig uh, inbrengt. En dat is wel nodig om het te laten merken. Ja, en het duurt ook lang voordat er iets gebeurt. Hè? Want ik las ergens vier weken, heb je sowieso nodig. Ja, ja dat, het, het ziet er naar uit dat als je dit zou willen laten werken... dat je behoorlijk grote doseringen moet nemen... en dan minimaal een week of vier voor het zou kunnen gaan werken. Ja, Staat dit op de dopinglijst, dit middel? Ja, het staat wel jaren op de dopinglijst. En, ja. en, en wordt daar ook op gecontroleerd? Ja, ik weet niet of alle laboratoria erop zoeken, maar er is gewoon een test. Die is al in 2008 uh, ontwikkeld, in 2010 nog gepubliceerd. Um, en ik weet in ieder geval dat een aantal laboratoria in Europa er sowieso gebruik van maken. Of ze het echt allemaal doen, weet ik niet, maar het is gewoon opsporbaar. Ja, maar dan zou het, uh, lijkt het mij dan nog steeds heel stom voor renners om het te gebruiken als er wel op getest wordt, als er wel naar gekeken wordt. Ja, maar ja, dat, dat, heeft, dat blijkt uit geschiedenis uh, toch een heleboel mensen niet van weerhouden om iets te proberen. Maar uh, ik heb geen enkele positieve tot nu toe kunnen achterhalen. Dus ondanks het feit dat er gewoon op getest wordt, is er nog nooit wat gevonden. Nee. En, ja, dat wijst er toch op dat in ieder geval het gebruik niet erg omvangrijk zal zijn. Nee, nou, ik, ik neem aan dat renners u niet opbellen om te zeggen dat ga ik gebruiken. Dus u zult dat niet weten. Maar kunt u zich voorstellen dat dit misschien wel op grote schaal wordt gebruikt? Nou, op grote schaal kan ik me moeilijk voorstellen. Um, het, het is beschikbaar en, en zeker uh, de kans dat het uit China komt is inderdaad absoluut groot. Maar het is ook knap duur. En omdat je dus veel moet gebruiken en dan ook nog over een langere tijd... Uh, ja, ligt het gewoon niet erg voor de hand en zal het voor veel renners eigenlijk ook niet beschikbaar kunnen zijn. Nee, voor de, voor de grootverdieners dus. De grootverdieners, ja, precies. En, ja. en, en dan uh, wordt het uit even voor mijn begrip, uh, dan krijg je een beter uithoudingsvermogen... Um, ja, eigenlijk zou twee dingen moeten doen. Het, het, uh, het uiteraardvermogen zou moeten worden verbeterd um, en je, je stofwisseling wordt versneld, um, waardoor eigenlijk alles in het lichaam pas sneller gaat. Om die reden denken ze ook dat het een afslankmiddel zou kunnen worden. Wat dus een andere bedoeling is dan de rennen zal hebben. Oké, okay, dank u wel meneer Herman Ram voor deze toelichting. We gaan snel eventjes naar de koers. Naar Milan San Remo, Valpartij, Gio Lippens. Ja, Valpartij niet de minste hoor. Philippe Gilles Bair lag daar op de grond. Is een Belgische kampioenstrui. Heeft inmiddels wel weer zijn weg uh, vervolgd. Maar uh, ja, dat betekent toch dat hij uh, het uh, groepje heeft moeten laten gaan. Het peloton heeft moeten lossen. Wat dan in dit razende tempo kom je toch niet meer bij. We zagen ook een mannetje van Lotto erbij. Hier hebben we hem hoor. Uh, Philippe Gilbert, de man die overgestapt is naar uh, de BMC-ploeg. Uh, een sterrenformatie, hij moet gaan scoren dit seizoen. Vorig jaar natuurlijk een geweldig jaar achter de rug, uh, Philippe Gilbert. Alles een beetje gewonnen waar hij maar gereden heeft. Maar nu heeft hij het toch wel heel erg moeilijk aan de rechterkant van de weg. We zien het nog even in de herhaling. Daar uh, jakkeren ze gewoon uh, tussen de auto's uh, in. En dan uh, is dat toch uh, over en uit uh, voor Gilbert. Jelle van Ender. dat was de andere man. Dat was de man van Lotto die er ook bij lag. En er lagen nog wat andere renners bij. Philippe Gilbert, de belangrijkste naam van allemaal. Hij rijdt in zijn eentje op achterstand en ik ben bang voor hem. Nee hoor, dat gaat nooit meer lukken. Last van tandpijn, oké, okay, dat kun je nog overwinnen. Een beetje koorts, dat gaat allemaal nog wel. Maar als je gevallen bent in de finale van Milan Sanremo... in de beklimming van de Cipressa, dan houdt het op voor Philippe Gilbert. Hij er dus niet bij. En laat vooral niet vergeten dat we twee man aan kop hebben. Villa Erandonea, die uit die kleine Italiaanse ploeg... of Ierse ploeg moet ik zeggen. En uh, Johnny Hogeland. daar weten we alles van uit vakantieverlijn van van Vallei, de Nederlandse renner uit Ierseken. Hij zit erbij, hij is weg. Ja, meneer Ram hangt nog steeds wel aan de telefoon. Uh, Tom Boot wilde u nog even iets vragen. Ja, u, uh, Meneer Ram, u zegt, uh, de, er is op getest en er is nog nooit iets gevonden. Dat houdt bijna in dat het niet gebruikt wordt. Terwijl in de vanochtend stond dat insight-informatie van verschillende mensen uh, uh, wordt gezegd dat er zeker gebruikt wordt. Nou ja, dat kan ik ook niet helemaal uitsluiten. Ik zou het zeker niet creëren dat er helemaal niets gebruikt zou worden, maar zeker niet op grote schaal. Het is ook altijd zo dat een test niet helemaal perfect is. Bij lage doseringen zou het best lastig zijn om het op te sporen. Maar juist dan gaat het ook weer niet werken. Dus de kans dat het, wat ik zeg, echt relevant is als werkzaam middel op dit moment, dat lijkt me echt heel erg klein. Dus met grote letters werd het aangekondigd, maar u bent er niet zo bang voor? Nee, datzelfde verhaal was er al in 2008 voor, uh, voor de Spelen van Beijing. En ook toen zou er sprake zijn van een, uh, een, uh, een echte opkomst van dit middel. We hebben het nog niet gemerkt. Overigens was het toen nog niet opsporbaar, dus daar kan ik minder hard over zijn. Maar nu wel. Ja, nou, dat is duidelijk. Meneer Ram, dank u wel. Graag gedaan. Uh, Gio, Gio uh, uh, luister jij nog mee met ja, ons? Zeker. Ik luister mee, uh, absoluut. Word, ik ben geboeid. Wordt er, word er in die koers, heb je daar vanochtend veel over gehoord? Over, over dat middel? Wordt er over gesproken? Nee, weinig. Ik heb natuurlijk wel het verhaal uh, gelezen. Het uh, verhaal in de Telegraaf Inderdaad, van Remon Kerkos. En laat ik er één ding over zeggen. Hij is altijd erg goed ingevoerd. Uh, voert inderdaad geen uh, echte bronnen, met name en toenaam, uh, op uh, uit het uh, peloton. Maar als uh, hij inderdaad heeft uitgevonden dat een aantal mensen tegen hem hebben, in ieder geval durven zeggen. Dat er gebruikt wordt, ja, daar ga ik daar zeker van uit, want hij is uh, gewoon heel goed uh, ingevoerd. Ik heb het zojuist even met een Italiaanse collega erover gehad. Uh, die had er ook wel van gehoord, maar uh, wist ook niet helemaal precies uh, van de hoed en de rand. Maar uh, het is inderdaad wel een verhaal waar uh, men wel wat van af weet hier in het peloton. Ja. Worden jullie, Iwan, uh, word, word jij er gek van? Weer zo'n weer zo verhaal? Weer zo'n dopingverhaal? Nee, het hoort gewoon bij het wielrennen en, ja. uh, en uh, dat zal ik nooit veranderen, denk ik. Dus ik ben er wel aan gewend. Ik, vind, ik, zit, gewoon, ja, ik zit gewoon te kijken naar de, de wedstrijden. en Ik denk niet dat het ooit zal veranderen. Nee. En het rare is ook dat, dat eigenlijk het, er wordt alleen maar meer gekeken. En mensen vinden wielrennen nog steeds leuk. En het is, het is volgens mij al een eeuw zo. We hadden het straks over het wielrennen 50, 60 jaar geleden voor het programma. Toen gebeurde het ook al. Ja. En, uh, nee, ik word er niet gek van. Nee. En ik denk, uh, ik denk alleen dat je bijvoorbeeld een Rabo, die hoef je niet te verdenken. Die fietsen zo langzaam, die zullen je van niet gebruiken. Maar je, als je echt wil winnen... ik geloof niet dat je kan winnen zonder, uh, zonder, uh, zonder middelen. Nee, Atomos, wat, wat denk jij? Kan dat? Ja, ik denk dat ze altijd op weg zijn naar, naar verbeteringen. Dat moet ook wel, want ik heb enorm veel respect voor, uh, voor al die wielrenners. Als ik die bezig zie in de Tour de France... wat die, uh, wat die doen hè, om uh, in de koers te blijven. Die Hoogland bijvoorbeeld vorig jaar met zo'n valpartij... Uh, dat, daar heb ik enorm veel respect voor. Die kunnen zich niet verschuilen zoals bij ons in de voetballerij... achter een team of achter een scheidserder of achter een bal. Die moeten... Die moeten bijblijven, die willen in die koers willen ze eerste worden of ze moeten naar een betere prestatie komen. Die Gilbert die valt nu. Ik kan mm -hmm. me voorstellen, als je dit moet evenaren, dan ben je bijna verplicht om iets te gebruiken om dat nog een keer te kunnen uh, evenaren. Maar er is in alle sporten, bij ons in de voetballerij gebeurt het ook. Dus we moeten natuurlijk daar niet ook blind voor zijn. Nee, maar, je, maar je belangstelling voor de sport, voor, voor het wielrennen, blijft uh, onevenredig groot, laat ik het zo zeggen. Nou, voor elke sport. Het is, niet, het is niet dat je denkt: oh ja, nou die doping, laat maar. Nee, natuurlijk niet. Het, nee. Is, uh, het is voor mij uh, elke, elke, elke vorm van sport die op televisie verschijnt. Of de staat iets in de krant, ja dan. Uh, ik verbaas mezelf dat ik het niet gelezen heb vanmorgen. Maar ik heb een vroege editie van de Telegraaf. Want ik lees alles eigenlijk. Uh, voor ik naar die sportschool ga. Maar ik heb alleen maar gelezen over Kaapstad. en over uh, Anoma, die, die schaatscoach. Maar dat is waarschijnlijk dan in de late editie van de Telegraaf verschenen. Geeft niet. We hebben je weer bijgepraat. Tom Boten, hoe, hoe kijk jij nu naar dat wielrennen met weer zo'n oh, dopingverhaal? Nee. Maakt je... nee, ik vind het nog steeds interessant. Ja. En we zitten nu alweer te kijken naar Milan en Remo. En we hebben ook uitgekeken naar Milan en Remo. Nee, dat doet verder niks. Maar wat me wel erg een keer verbaast, en uh, Aert zegt het al, er is ontwikkeling en men wil ont dingen gebruiken. Maar die monsters worden tien jaar of langer bewaard. Dus... Als er gebruikt wordt, dan zal het op een keer wel uitgevonden worden, Geen, lijkt mij. Hè? En daarom vind ik het zo stom dat er nog gebruikt wordt. Laten we even naar de koers gaan kijken. Willen weten hoe het met Johnny Hogerland is in Milaan San Remo, <coughs> Gio Lippens. Hij is uh, teruggepakt door het uh, peloton samen met zijn Spaanse uh, vluchtmaat. Uh, en dat betekent dat zij gewoon weer in dat eerste peloton rijden. Dat wel uh, aardig was uitgedund in de chypressen. Maar als ik zo naar achteren kijk, dan zie ik toch wel... dat er steeds meer manschappen bij zijn gekomen, dat de praten... Over een mannetje of 30, 40 zullen het zeker zijn. Tom Boon heb ik daar vooraan gezien. Fabian Cancellara met dat grote lijf van hem. Nibali die zit er bij. Peter Sagan Pozzato hebben we erbij gezien. Ik zag ook Mattie Breschel van Rabobank redelijk vooraan meerijden. Dat zijn de mannen die daar in het eerste peloton vooraan meerijden. Waar het hard gaat op dit moment. Want we hebben nog maar 15,7 kilometer te rijden. En dan duikt straks de Poggio op. Die laatste klim. Het is allemaal niet zo verschrikkelijk zwaar, de Poggio. Maar het hakt er natuurlijk wel in. Hij is 3,7 kilometer lang. Gemiddeld stijgingspercentage. Maar 3,7 procent. Er zit één stukje in van 8 procent. Maar als je dan bedenkt dat die profs gewoon op het buitenblad naar boven knallen. Met een kilometer of 40 per uur. Dan weet je hoe hard het gaat daar op die Poggio. Het ontploft absoluut straks daar op dat bergje. Ballan die nu naar voren wordt gebracht door een ploegmaat. We zagen van Avermaat daar ook nog bij zitten. De Belgische topper van BMC. Hij kan goed sprinten. Dat zijn allemaal de mannen die zich naar voren manoeuvreren. Want zij weten dat het zo meteen allemaal echt gaat beginnen. Zenuwenkoers, dat is het. Maar wel een hele mooie zenuwenkoers. Milan Sanremo, we hebben natuurlijk al gekeken naar uh, parijs Nice, Tirena Adriatico. Uh, um, Iwan, was je verbaasd over de rol van Vakant Soleil in, in, in die koersen? Nee, ik, ik werd verheugd. Eindelijk uh, een Nederlandse ploeg die aanvalt. En, uh, en daar hebben we zo lang op gewacht. En uh, nee, ik was helemaal niet verbaasd. En uh, de prestaties waren wel knap. ja. Maar ze gaan ervoor. Ze hebben een plan, ze willen, ze werken kaart voor elkaar allemaal. En vooral, er zijn geen excuses. En uh, ja, Nederlandse wielrennen is natuurlijk heel lang gedomineerd door Rabo. Die ontzettend veel goed werk doen, er geld in stoppen. Maar ja, ja, dat, dat is een soort ja, PSV dat ieder jaar twaalfde eindigt. En dan wordt ieder jaar gezegd: Nou, het ging wel aardig, volgend jaar beter. Uh, en nu is er eindelijk een ploeg die ervoor gaat. Je ziet nu ook Johnny Hoogeland. Uh, hij sneuvelt weer. Maar we zien hem wel in de finale. En. Uh, Nee, dus de is uh, een jonge ploeg. Die willen heel graag, zit een plan achter. En uh, een jaar geleden... Toen was er nog die enorme doping. Er is heel veel geïnvesteerd in die jongen die werd betrapt op doping. Toen leek de hele Rico, ploeg, om, ja. Ja, toen leek de ploeg om te vallen. Ja, toen leek ploeg om te vallen. Het was een hele ambitieuze ploeg. En dan, ze hadden een grote ster voor die punten te halen. Toen dreigde het om te donderen, zeg maar. En dan als ik zie wat ze een jaar voor elkaar hebben geknokt. Ja, diepe buigingen. En dan moet Rabo nu alweer knokken tegen alle kritiek, hè? Ja, gingen ze maar eens een keer knokken. Het is, uh, ik, ik zie geen woede. Ik zie alleen maar begrip. Ik zie alleen maar. Uh, er is tegenwind, de favoriet doet niet mee... en ik, ik begrijp echt niet dat daar, wat daar aan de hand is. Ik vind het heel leuk en heel erg verheugend... want alleen maar mop op de Rabo is ook niet aardig... dat ze voor Nederlandse jongens kiezen. Dat heeft mij al veel te lang geduurd... als ze iedere keer dure Russen en Spanje hadden. Dat vind ik fantastisch, maar ik heb niet het idee dat er topsportcultuur heerst. Het is altijd excuses, excuses. Tom? En nog eens excuses. Ton, vind jij dat ook? Nou, ik ben het volkomen mee eens. Ik schrijf altijd elk jaar een column erover. En het typische van Rabo is dat ze elk jaar fantastisch hebben gereden. Ja. Ze hebben geen doelstellingen. Dus dan kan je altijd wel fantastisch rijden. En dan ben je wel altijd in de zee van de hemel. Maar je zal ook nooit verbeteren. Dus ze krijgen nu het loon van de angst. Ik, vorig jaar zag ik nog in de avondetappe bij Maart Smeets een vrouw van Rabo, die zei dat ze fantastisch reden. Ja. Nou, dat is de hele uh, gedachte bij Rabo. En op die manier zal je ook nooit verbeteren. En we moeten ook niet vergeten dat het de tweede of derde betaalde ploeg is van de wereld. Hè? Want Ivan hoorde ik net zeggen, die Hollandse jongens, dat vind ik ook heel leuk. Maar ze moeten toch ook wel wat presteren. Ja, als je de derde gesponsorde ploeg bent, zal hij wel wat overwinningen. Nou, het wordt steeds erger, want ze hebben nu pas, ik dacht... drie of vier overwinningen binnen. Nou, het is te gek voor woorden. Maar denk je niet dat nu uh, ze vakantie bezig ja, zien dat ja, het, dat het misschien dat... nu... Dat, dat hoop ik, maar ze zijn al 15 of 20 jaar bezig. Dus als je nu ze in wil halen, ben je weer twee of drie jaar bezig daarmee. Ja. Is het Aad, voor jou belangrijk dat Nederlanders het goed doen in het wielrennen? Wielrennen is misschien ook bij uitstek een sport waarin je gewoon kijkt naar de prestaties en waarin je respect hebt voor wat ze doen. En dat het misschien nog niet eens zo nodig is als Nederlanders het goed doen voor je belangstelling. Of werkt dat bij jou anders? Nee, ik vind het natuurlijk fantastisch. Want ik ben opgegroeid in de tijd dat uh, Nederlanders een vooraanstaande rol hadden in de Tour de France. Ja. Ik, ik kende ken de Knecht uit mijn hoofd. Ik heb zelfs de Tour de france kant verkocht uh, na, na de, nadat uh, de ron, nadat, uh, een etappe voorbij was. En dan denk ik natuurlijk aan Jan Jansen, die geweldig was in de Tour de France. Maar ik ken ook Knechten, uh, Hoogrijden, Jaap Kerstervoeren. Iedereen kent Wim Furness, maar ik weet ook dat Piet Vanes de groot wielrenner was. Maar ik heb het verleden jaar ook gezien. Dat begrijp ik dan niet vanuit mijn uh, vak als coach. He, dat als je dan begin van uh, als zo'n seizoen gaat beginnen met Luik-Bastenaken-Luik Luik, en er, daarna komen dan uh, de andere koersen erbij zoals Milan-San San Remo, nee, nee. En de ronde van Vlaanderen. Dan gaat men een kopman aanwijzen, zo'n Gezink. Ik was de naam even vergeten. Ik moest het dan iemand even vragen. He, dan gaan ze zo'n jongen helemaal op op paard zetten. Als zo'n jongen dan een keer valt of hij heeft het niet in die uh, in die tour, dan heeft men geen plan B of plan C. Nee. He, dat is uh, mijn favoriet. Uh, uh, Bogarts, uh, Bogarts die, die, uh, die verbaast zich er ook vaak om. Dat was ook een vechter en dat was ook een bijter. Mm -hmm. uh, die goed in de media was. En dat mis je nu een klein beetje bij, bij die gast. We hebben wel een kleine rennertje die bij die andere ploeg, ook bij Van Zulijn, reed. Re, die in de bergen zo goed gedaan heeft. Dat kleine eventje op die fiets. Ja, denk ik. zo'n klein ventje, daar heb ik ook respect voor. Die dan uh, de, zich uh, bij de eerste twintig. Ja, zo zo'n is we, ja, ja. ja. het wel. Ja, een kleine ventje. Op ja, kleine die kleine. <laughs> ja. dat, dat steekt dan bovenuit, daar ben je ja. dan trots op. Dat, dat, dat zo'n ventje dat elke keer weer doet en ook leuk is bij de, voor de camera. Dat vind, ik, uh, dat vind ik top. Maar we gaan, uh, we gaan even, ja, je mag zo echt waar, maar we gaan even naar Gio. Want we ze zien zijn dat er een Rabo <laughs> Aan ja, de voet ja. van de Poggio, Gio. Ja, ze zijn bijna bij de Poggio. En ja, het is alsof de duivel er mee speelt. Maar nu gaan ze met z'n vieren op de rijden. de mannen van Rabobank. Zij zijn toch wel echt een beetje de dominante factor op dit moment uh, in deze kilometer. Vier man. Mark Renschel, zit daar ook nog bij. We hebben langs ja, Boom gezien, Maarten Cialinghi, uh, ja. allerlei uh, andere uh, mannen van Rabobank die daar uh, mee Cancellara zit er ook nog goed bij. Uh, dan zien we daar uh, Nibali natuurlijk. Sagan, nou het hele spul zit daar bij elkaar. Want zo meteen draaien ze rechtsaf een heel smal weggetje op. En dan is het meteen in die eerste meters van de Poggio. Dan krijgen we dat stuk van 8%, dat steile stuk. Daarna vlakt het allemaal wat af. Maar daar zullen ze vol gaan doortrekken. Peloton inderdaad, gedecimeerd. Er zitten wel nog allemaal sprinters bij. Matthew Kos, de winnaar van vorig jaar, hebben we er nog bij gezien. En ik zag zojuist ook de sprinter van Vakant. Soleil. Chris Boekmans, jawel. Jonge Belg, die debuteert in Milaan San Remo. Gisteren vertelde hij dat hij de koers al wel honderden keren in de herhaling op televisie heeft gezien. En dat hij alles in zijn hoofd geprent heeft, hoe de weg hier loopt. Dat betekent dus dat hij in ieder geval goed is voorbereid. En nu gaan ze rechtsaf. Nu gaan ze de portjo af. Nu kan het spel gaan beginnen. We hebben nog 9,7 kilometer te rijden voor het kleine peloton. Ze hebben een oortje in, Iwan. Ze hebben je gehoord. is de laatste radio 1. Het is geweldig. Is dat, uh, dat zat ik net even te bedenken, is dat niet iets voor voor jou? Gewoon een uh, wielrennerscoachje? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat dat... Uh, ja, Deze moet... carrière moet voor Atenmos. Nee, nee, nee. nee. Dat is... Ik ben zeer geïnteresseerd in die sport. En uh, ik heb daar uh, veel naar gekeken ook. En uh, ik moet zeggen, bij Anderlecht heb ik dan uh, het genoegen gehad... om Eddie Merckx te mogen ontmoeten. Uh, wat die mensen uh, bezielt om dat zo ver te brengen. Dat zijn, uh, dat zijn legendes. Dat zijn uh, genieën op hun vlak... Uh, die hebben een uh, weerstand, maar ik zie dat niet zitten nee. met het wielrennen. Er, er is er een weg op de Poggio, Gio. Er is er een weg en ik uh, ben benieuwd of die weg blijft. Valerio Agnoli net stuurde die hart op kop voor uh, Vincenzo Nibali, voor Peter Sagan. De kopman uh, van de Liquigas ploeg. Ploeg trouwens met een Nederlandse eigenaar, uh, Fentonel van Vlissingen. Maar dat uh, weet bijna niemand. Dat is de geldschieter van deze ploeg. Maar deze Agnoli rijdt in elk geval weg bij de kop van het uh, peloton. En hij opent de strijd. Ik denk dat hij een bruggenhoofd probeert te vormen straks voor de sprong van Vincenzo Nibali. Gaat de man van Movistar achteraan en dan blijven de Rabo's gewoon constant tempo rijden op kop. Zij laten zich voorlopig maar even niet gek maken. De man op kop van Rabobank is Paul Martens. Dat is de Duitser uit de Rabobank-formatie. Hij blijft gestaag tempo rijden, maar ze zitten er allemaal nog wel, hoor. Lars Boom hebben we gezien, de sprinter hebben we gezien, Mark Renshaw En Matty Bressel, vergeet die niet. Dat is een deen die zou het ook moeten kunnen. Mooie spannende fase in Milaanse Remo. Wat ja, Rabo, Rabo heeft gezegd. Dus... Ik best een goede ploeg, Iwan. Het is, het is het beste als je deze namen hoort en je ziet ze nu rijden. Het is een goede ploeg, maar wat, wat ontbreekt er dan? Nou, het zijn geen killers. Het is een goede ploeg, maar we zitten 10 kilometer voor de finish. En ze proberen het te controleren, maar ik weet niet wat het plan is. Ik hoor het graag achteraf weer. En ik hoop, ik hoop zo heel erg dat de eigenlijk raar was ja. eerste. Maar het gaat niet gebeuren. Dus ik weet niet, ze doen er wel hun best. Maar er zit geen uh, woede achter. Niet alles moet te winnen. Vakantseleid, die zijn ook smerig. Vorige week was die Wout Poels... <laughs> En een ander Jochie op een fiets die heel goed kan klimmen. Die, had, uh, die stond eigenlijk vlak achter. Die stond tweede in het jongere klassement. In, uh, en uh, die, die ploegleider had al. Maar in de officiële klassement stond hij steeds niet. Ze hadden een verkeerde leeftijd hadden ze bij de koers. Hebben ze de hele tijd niet gezegd. Dus die nummer één van het klassement, die jongen. Die dacht dat hij gewonnen had. Die had de laatste dag voorbij gestoken. Zonder dat hij uh, dat wist dat uh, Poels dus eigenlijk tweede stond. Dat stond niet, hebben ze de hele week niet gezegd. En aan het eind gaan ze naar de jury toe zeggen hier, maar die Pols is ook zo jong. En hij pakt de witte trui en hij neemt hem mee. En dat is smerig, dat is vals. Maar je wint hem wel ja. en neemt die trui mee. Dus je moet ook eigenlijk een, een beetje een schoft zijn. Hè. Zoals ook coaches, een beetje ook moordenaars moeten zijn. Dan zetten hij die twee bij me. Om echt te kunnen winnen. En ja. denk ik, ja, zij kunnen het beter betalen dan ik. Ik ben nooit een grote coach geworden. Maar je moet ook iets in je hebben dat je het kosten van alles wil winnen. Nou, Niet Ik vind het wel zijn. leuk. En je vroeg net aan Aard of iets zou kunnen. Natuurlijk. De techniek weten wij helemaal niet. Maar hij wil wel iets van leiding geven. Eén ding is voor mij zeker bij Rabo. Knebel en Breuking. Die de leiding hebben over die ploeg. En de algemene leiding. Die doen het verkeerd. Want die hadden, als het al jaren voortduurt. Hadden zij er iets aan moeten doen. En het keer moeten tijden. Maar, maar wat moet je daaraan doen? Ze, dat, ja. bedoel, dat, wij, dat weet je. Wat ja. moeten ze daaraan doen? Nou, uh, in ieder geval... Uh, aan het eind van het jaar niet evolueren. Jongens, je hebt het goed gedaan, je hebt het fout gedaan. Dat ze dat bewust worden. En jongens, jullie krijgen betaald van ons. Maar er is één goed punt bij Rabo nog. Ze hebben nu de vrouwenploeg met Marianne Vos. Nou, die wint alles. Dus Rabo kan weer de vlag uitsteken. Gio. Ja. Gio, jij wilde nog even iets zeggen. Ja, jij ja, luistert mee. Ja, over, over met name inderdaad het, het verbeteren bij de ploegleiding. Dat hele verhaal uh, waar zojuist over gesproken werd, ja. over die Wout Pools en die jongere trui. Dat komt allemaal uit het brein van een ploegleider, van Michel Cornelissen. En Michel Cornelissen, dat is nou een toonvoorbeeld van iemand die uit het wielrennen komt. Een uh, doodaardige man hoor, oh, zeer sympathiek. Maar als het moet, dan uh, gaat hij even over het randje heen. Dat deed hij vroeger als wielrenner al. En dat doet hij dus nu ook blijkbaar als ploegleider. Want hij bedacht dus die truc met die witte trui van Wout Pools. En dat soort mannen, ja, ik moet het helaas zeggen... dat ontbreekt bij Rabobank, daar hebben ze die mannen niet. Nee. Maar dat is dan wat Erik Breukink meer zou moeten hebben, Ton, volgens jou. Die moet meer de beuk erin maar, maar als het op een gegeven moment structureel is... als je structureel niet pas, uh, presteert... terwijl je een van de best betaalde ploegen hebt... dan moet je naar de leiding gaan. Dan moet je niet meer naar de renners gaan, want dat is kinderachtig ja. natuurlijk. Nou, die leiding zit al 15 jaar... in nou, Knebel slaag gekomen. Nee, is, geklolen, is niet ja. uh, Zit al zo lang in het uh, zadel en er wordt niks gedaan. Nee, rabo. Ik heb je al gezegd, zijn uiterst tevreden over de prestaties. Nou, het is mijn raadsel. Is het een ja. filantropisch instelling? Nee, soms? maar misschien gaat het meer om het imago uh, van de bank. Nou, uh, en dan de topprestaties. En ik denk dat daar, uh, daar het verschil zit. Dat je daar net wat minder ver kan gaan met deze sponsor. Dat je andere keuzes moet maken. En ze hebben één keer, hebben ze de gele trui gehad. Ze hebben ze in het paniek de jongen onmiddellijk in het hotel ontslagen. Want die was eens een keer uh, ergens niet in Mexico geweest, weet je nog? Monsieur meneer Rasmussen. Ja, meneer Rasmussen. Maar, nog, uh, zeven, nog zeven kilometer. Gio? Gio? Jazeker, want we krijgen een aanval van Vincenzo Nibali. Hij krijgt Simon Gerrans, de Australische kampioen, met zich mee. Johnny Hogeland, die het opnieuw even probeerde. Maar die wordt echt voorbij gevlogen door deze Nibali. Gerrans, ja, dat is een goeie hoor. Die weet het, die uh, hebben we al eerder gezien. Die kan goed aankomen in de Tour Down Under. Heeft die goede dingen laten zien. Hij heeft later in het seizoen ook mooie dingen laten zien. En nu zijn we bijna boven op de Poggio. En wie gaat daar mee? Is dat Cancellara? Ja, dat is Cancellara volgens mij die daar gewoon mee gaat. Hoe is het mogelijk? Simon met Gerens en Nibali. Drie man aan de leiding in Milaan San Remo. 6,7 kilometer nog te rijden. En dit is echt een serieuze demarrage. Dit is echt het slagje. Daar moet je bij zitten. Dankjewel, Gio. We zijn uh, heel snel weer bij je terug. Ik wilde eigenlijk net vragen, wie, op wie zou jij je geld nu zetten? En toen uh, reed Cancellara weg. Ja, wat denk je dat ik ga zeggen? <laughs> <laughs> ik zeg, uh, ik zeg uh, uh, we zaten hier vorig jaar uh, ook met Milaz en Remo. Nou ja, ik zeg Nibali. Heb Alleen, ik het toen ook nee, gevraagd? Nee, ik zeg Cancellara. Ja, had ik het ook fout. <laughs> Aad? Ja, ben ik, je ook een Cancellara-fan? Ik, ik de hou de meeste ook al die, ja. die lange die hoog op zijn fiets zit. En, uh... Ja? Ik denk dat hij dat gaat pakken vandaag. Ton? Nou, je moet bij mij niet met voorspellen, want ik doe alles fout. Ik dacht dat PSV het voetbalkampioen zou worden. Steeds, kan en steeds. Ik dacht dat Kevin Dish. Nou, dat is de enige die het niet kan worden. Goed, wij gaan weer naar de koers. We stellen het nieuws van vijf uh, uur even uit. Zo, dat krijgt maar. u natuurlijk direct na de finish van Milan Sanremo. Gio Lippens. Heerlijk om te zien hoor. Uh, drie mannen aan de leiding. En wat voor een mannen: Cancelara, Gerens en Nibali. En we zijn de afdaling begonnen van de. Poggio. En dan denk ik meteen aan Nibali. Want die zou dat toch moeten kunnen daar in die haarspeldbochten. Hij is de meesterafdaler in dit gezelschap. Cancellara kan ook geweldig goed dalen. Maar die kan dat vooral op lange mooie rechte stukken met lopende bochten. Maar Nibali die zou met name hier in dit spektakelwerk de achtbaan hier van Sanremo. Daar nou zou die het moeten kunnen laten zien. Maar Nibali zit in het laatste wiel. In het wiel van Gerrans. Het is Cancellara aan de leiding. Drie man aan de leiding in deze finale van Milan Sanremo. 5,6 kilometer nog te rijden. En het peloton het peloton zit er vlak achter. Er kan nog van alles gebeuren. Muizika. aan de leiding, dan kijk ik daar.